In Den Haag is zondag de verzetsman en drager van de militaire Willemsorde Pierre-Louis Baron Donny de Bourouy overleden. In de Tweede Wereldoorlog was hij onder meer lid van het ondergrondse legioen van oud-frontstrijders. Hij vluchtte in 1941 naar Londen en later werd hij gedropt in Nederland en werd hij de geheim geheimagent in bezet Nederland. Pierre Donny de Bourouy was 93 jaar. In Loon op Zand in Noord-Brabant zijn acht kinderen en twee volwassenen naar het ziekenhuis gebracht omdat in het zwembad waar ze waren chloorgas was vrijgekomen. De kinderen en één volwassene konden na medische controle naar huis. De andere volwassenen ligt nog ter controle in het ziekenhuis. Er is vastgesteld dat er een korte uitstoot van chloorgas is geweest, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend.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 Eén doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Lewandowski. Eerder in de tweede helft stopte Ajax-doelman Vermeer een penalty. Dan het weer. Vannacht vooral in de kustprovincies buien... maar ook in het binnenland niet overal droog. De temperatuur daalt naar 8 graden. Komende dag stapelwolken en regelmatig buien met een kleine kans op onweer. Het wordt hooguit 16 graden. En tot zover het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie twee meldingen. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij knooppunt Buren daar is een omleiding ingesteld. Komt door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Duitsland volgt en Enschede. Dat is de A35, B54 en de A31. En dan nog de N233, kesteren Venendaal Tussen Venendaal Centrum en de A12. Die weg is in beide richtingen dicht. Naar verwachting is de weg over twee uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie.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 Ja, ze waren er allemaal. Weer de hoedjes en de oranje fans, de kamerleden en de demissionaire ministers. En de koningin, die was er ook. Zij las een troonrede voor met een zeer beperkte houdbaarheidsdatum. En daarmee was misschien wel de belangrijkste nouveauté van vandaag... de tablet die verborgen zat in het koffertje van de minister van Financiën. Nee, het echte nieuws kwam pas. De koningin had het balkon van Paleis Noordeinde nog maar amper verlaten... toen verkenner Henk Kamp liet weten verder te gaan als informateur... Samen met met zijn collega van de Partij van de Arbeid, Wouter Bos. Een wat merkwaardige Prinsjesdag, kortom... die ik tegen het licht ga houden samen met Rob Goosens. 21 is hij nog maar en toch is hij politiek nu al zeer actief. Politiek is zijn leven, mag je zeggen. Hij is een van de Ferries. Uh, de, de jonge honden zijn dat onder de politieke commentatoren die het uh, politieke panel vormen van NAC Next. Ja, Ferries, dat verwijst natuurlijk naar Ferry Mingelen. En daarnaast schrijft hij ook voor de Spits. En hij is, uh, hij is ook nog actief als blogger. Kortom, hij laat van zich horen... en dat doet hij vannacht ook in Casa Luna. Rob Goosens, goedenacht. goedenacht. Welkom, fijn dat je bent. Um, straks gaan we natuurlijk uiteraard uitgebreid terugkijken... Op deze uitzonderlijke prinsjesdag. Maar geef even jouw eigen doopzeelicht, als je dat goed vindt. Je bent 21 en je komt uit eibergen in de Zlat. achterhoek. En al heel jong werd je gegrepen door de politiek. Ja, uh, dat, dat was min of meer toevallig. Een klasgenootje dreigde uitgezet te worden. En ja, als, als, als uh, waardige klasgenoten organiseer je dan acties. En met een paar anderen ging ik meedoen aan het Nationaal Jeugddebat... want dan kon je een onderwerp aangeven. En we dachten van nou, dan gaan we daar het onderwerp uh, asielbeleid op de agenda zetten. Nou, en toen bleek dat er een voorronde was. En ik was de enige van mijn klasgenoten die door de voorronde kwam. En het hele onderwerp asielbeleid is, uh, is niet meer ter sprake gekomen. Uh, maar ja, sindsdien blijven hangen en van het een in het ander gerold. En uh, voor je het weet uh, ja, ben je politiek verslaggever even in Den Haag. Ja, en die uitzetting hebben jullie die weten te voorkomen? Uh, nou ja, hij, hij is door het generaal Pardon uiteindelijk in, uh, in Nederland gebleven. Kijk. Dus uh, hij, hij is nog steeds uh, in Nederland. En je spreekt hem ook nog wel eens? Ja, af en toe. En uh, ik kom zijn ouders wel eens tegen. Uh, hele leuke Albaanse mensen zijn het. En, uh, en uh, echt, echt leuke mensen. En uh, ja, ik, ik spreek ze zeker nog via deze jongen dus eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de politiek. Of was er thuis ook al uh, sprake van heftige politieke discussies? Nou, we hadden NRC Handelsblad en uh, ik was vroeg met lezen. Ik probeerde dan de krant ook wel, wel te lezen. Dat was moeilijk. Ik bedoel, NRC is, is nu wat, wat meer down-to-earth geworden. Vroeger was het echt een moeilijke krant. Uh, dus de politieke interesse zat er wel. Vanaf dat ik zeven was, wist ik wel ongeveer uh, wat er gebeurde... Mm -hmm. uh, maar dit was dus uiteindelijk de druppel om, om zelf, zelf ook iets te gaan doen. Ja, jullie lazen RAC Handelsblad. Waar stonden jullie politiek thuis? Ja, ik kom uit een typisch VPRO-gezin. Mijn ouders zijn allebei leraar. Uh, mijn vader is lid geweest van de PvdA. Misschien is hij zelfs nog steeds wel lid, maar hij stemt het niet meer. Uh, vrijzinnige mensen die niks van de PVV moeten hebben. Uh, maar eigenlijk ook niks van, uh, van Samsung. Uh, ja, dat, dat is een beetje mijn milieu. Ja, dan heb ik een beetje een beeld van het milieu. Je was... 18 eh, en je vertrok uit Eibergen naar Den Haag, naar de residentie... zoals ja. je dat toen noemde, zomaar op goed geluk... of eigenlijk toch stiekem met een vooropgezet plan? Ja, wel met een vooropgezet plan. Ik ben zelfs eerst nog naar de Bijlmer verhuisd. Uh, want ik ben gaan studeren aan de UvA. Daar ben ik na drie wat maanden ben bij sociologie gaan doen. En dat vond ik geweldig leuk. Uh, maar het paste niet in mijn schema. Want ik uh, werkte op dat moment in de Tweede Kamer al. Ik ben meteen vanaf de middelbare school ben ik, uh, in, in Den Haag beland. En als wat uh, werkte hier dan ik, in ik de heb, Tweede Kamer? Uh, ik heb daar Arend-Jan Boekenstein van de VVD geholpen... met zijn boek over ontwikkelingshulp. Uh, ik, ik had toen uh, trouwens ook naar Brussel gekund om voor Marietje Schaken te werken. Uh, en dat, Van dat deze was, Ja, en dat was natuurlijk voor mij als 18-jarige een enorme eer... dat ik mocht kiezen tussen Den Haag en Brussel. Maar waarom lieten die mensen jou meewerken? 18-jarige uit Eiberg Ja, ook met alle respect. Dat, maar... uh, ik, ik weet ook niet, uh, het, is, het is denk ik heel veel geluk geweest. Nee, ik was natuurlijk als, als, als uh, 15-jarige schreef ik al op mijn eigen blogje... voor uh, 30 mensen en daar zaten af en toe wat spitsvondige dingen tussen. Ik denk dat dat heeft meegeholpen. Ja, ja. Dus je mocht kiezen, je, je koos voor Boekenstein uiteindelijk... Ja. en dat betekende dat je geen tijd meer had voor je studie sociologie. He nou, heb je dat heb nog... ik tegelijkertijd gedaan, want toen ik klaar was met, met Boekenstein... toen pas heb ik besloten om te stoppen met sociologie, omdat ik toen merkte dat uh, het harde werken me niet zozeer tegenstond, maar het, het vastzitten aan bepaalde dingen. Ik werk nog steeds heel hard, maar ik ben te ongedisciplineerd... om, om drie uur naar college te gaan. Ik wil gewoon op, op, uh, ja, op mijn eigen momenten dingen doen. En dan wil ik niet uh, van tevoren weten... van ik moet om drie uur daar en daar zijn. Hmm, als politiek verslaggever heb je minder last... van die uh, strakke tijdsplanning, begrijp ja, ik? Ja, ja. En daarom bevalt die baan... of Bevat dat werkje goed? Ja. Je schrijft nu voor spits. Je schrijft uh, inderdaad nog steeds bij verschillende blogs. Ja. En je bent een van die ferries van uh, NRC uh, Next. Het is toch een mooie carrière voor een 21-jarige. Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben heel dankbaar voor wat ik nu allemaal, uh, allemaal mag doen. Ik weet ook wel dat ik als journalist nog een heleboel stappen moet maken. Uh, dat ik uh, nee, in, in Den Haag ook, uh, ook mijn netwerk nog steeds kan uitbreiden. Dat ik nu voor een deel ook mee heb dat ik zo jong ben. Ik denk dat ik de jongste van de politieke verslaggevers ben. En, en dat, dat helpt. En over zes jaar ben ik niet meer de jongste. Dus dan moet ik, uh, moet ik echt aan de bak. Dus ik, ik ben niet iemand om nu te zeggen: van nou, ik ben daar, ik ga gewoon achterover leunen. Nee, je geeft jezelf nog zes leerjaren, wat dat betreft. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Nou, vanuit jouw perspectief kijken we vandaag uiteraard terug op uh, Prinsjesdag. Laten we eerst eens luisteren naar de Majesteit. De schuldencrisis in Europa kan ook onze economie raken, omdat Nederland zeer afhankelijk is. ...van de handel met het buitenland, zijn we extra kwetsbaar. Het is begrijpelijk dat de internationale ontwikkelingen... ...en de snelheid waarmee die zich voltrekken... ...dikwijls gevoelens van onzekerheid oproepen. De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht... Tal van voorzieningen worden versoberd. Het bezuinigingspakket dat de regering u voorlegt is dan ook omvangrijk. De voorstellen raken de koopkracht van alle Nederlanders. De groeiende economische en maatschappelijke onzekerheden... stellen ons incasseringsvermogen op de proef. Toch is er reden voor optimisme... Want de uitgangspositie van ons land is en blijft relatief goed. Koningin Beatrix vanmiddag in de Ridderzaal tijdens de troonrede. Wat viel jou op, Rob, aan deze troonrede? Dat hij zo ontzettend somber was. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik, ik ben geen somberaar... maar ik vind het niet erg als er af en toe gesomberd wordt. En ik denk dat dit wel het juiste moment is om eventjes te zeggen... van sorry jongens, maar we gaan het even wat, uh, wat minder krijgen. En dat even, dat zou nog best wel eens een paar jaar kunnen duren. En uh, ik, ik denk dat, dat de politiek dat, uh, dat, dat die, die boodschap op dit moment... wel op dit de juiste manier ook, uh, ook, ook ja, mede deelt aan de bevolking. Ja, dus de politiek uh, doet dit wel bewust uh, met deze uh, tekst, met uh, deze sfeer die ze overbrengen in die troonreden. Ja, met daarbij natuurlijk ook de kanttekening van uh, we komen er wel uit, want we hebben gewoon een hele mooie startpositie. We zijn nog steeds een fantastisch land. Uh, maar uh, tot nu toe is de, is de crisis, uh, de, de mensen die door de crisis zijn geraakt, zijn alleen de mensen geweest die hun baan, baan zijn kwijtgeraakt. En ik merk het ook in mijn omgeving. Mensen die gewoon hun baan houden... die merken niet zoveel van het feit dat er een crisis is. Nou, Dat gaat dus nu echt komen. Want die bezuinigingen, ja, daar gaan we gewoon allemaal wat van merken. Dus eigenlijk uh, stoomde de koningin ons alvast een beetje klaar... voor echt magere uh, jaren, Zeker, magere ja. tijden. Zeker, ja tegelijkertijd, hè, we worden daar dus nu bewust van gemaakt door dit demissionaire kabinet bij monden van de Vorstin. Tegelijkertijd komt dan ook vandaag het nieuws naar buiten dat uit een studie van een verzekeraar blijkt dat qua privévermogens wij de op vier na rijkste uh, wereldburgers zijn die er maar bestaan. We hebben gemiddeld uh, als Nederlanders een privévermogen van 61.000 euro om erbij. Ja. En uh, daarboven komen nog de Liechtensteiners en de Zwitsers en de Amerikanen en de Japanners, geloof ik. En dan zijn wij aan de beurt. Dus dat, dat is toch een beetje een dubbele boodschap op één dag. Ja, wij, wij hebben daar natuurlijk ook een enorme schuld tegenover staan. We, we, we, hebben, we staan volgens mij ook in de top 5 van, van, van schuldenaar in de wereld vanwege onze gigantische hypotheekschuld. Dus dat heft elkaar ook een beetje op. Maar goed, ja, we, we zijn natuurlijk nog steeds een, een prachtig land. En ja, we zijn een rijk land. Dat zei koningin ook net. Ja, hè, zeker. Ja. Ja. Ja. Dus ik denk, het, het, het bijt elkaar niet. Alleen, we moeten er wel voor waken dat we niet die 61.000 euro laten verdampen, omdat we denken van nou, de hervorming in de zorg, die kunnen nog wel een paar jaar wachten bijvoorbeeld. Want als je dat soort keuzes gaat maken, dan is het geld ook heel snel op. Dus we moeten ons niet rijk rekenen. We Precies. zijn wel rijk, maar dat moeten we op de een of andere manier ook zien te blijven. Zeker, het ja, ja, ja. ja. Altijd ik in vond, beweging blijven. Ik vond de koningin ook een beetje somber overkomen. Ik voel me ook de hele tijd af vandaag. Hoe zou ze zich nou voelen? Ja. Bij de formatie buitenspel gezet, daar begint het al mee... En dan wordt het ook nog eens met een troonrede op pad gestuurd... die overmorgen alweer achterhaald kan zijn. Ja. Nou, ik Ondankbaar uh, werk lijkt me dat. Ja, ik, ik voelde me er niet heel prettig bij. Ik vind dat we de koningin een beetje geschraveerd hebben... door uh, vorige week verkiezingen te houden... en haar daarmee in een hele rare positie te manoeuvreren. En de Kamer heeft dat eerder dit jaar al gedaan, inderdaad... door haar buitenspel te zetten uh, in, in de formatie. Ik moet zeggen, Henk Kamp die heeft het uh, wel fantastisch opgepakt... maar uh, de koningin heeft voor de verkiezingen... al een berichtje op haar eigen web... Website laten zetten van uh, politiek. Pas op. Als jullie er niet uitkomen, dan ga ik met uh, de voorzitter van. Uh, met de vice-president van de Raad van State, de heer Donner, praten. Als dan jullie dan nog steeds niet opschieten, ga ik met de voorzitter van de Eerste Kamer praten. En als het echt niet anders kan, ga ik ook met de voorzitter van de Tweede Kamer praten. Dus ze is zich wel bewust van. dat, dat, dat ze nog steeds een rol heeft. In het, uh, in het politieke landschap. Ja, volgens mij laat onze vorstin zich niet zomaar buitenspel. Zo. Absoluut niet. Nee, nee, nee, gelijk heeft ze. Nou. Ze zei Beatrix vanmiddag: de crisis vraagt offers. Ze melden een koopkrachtdaling van uh, 3 kwart uh, 0,75 procent. Um, dat, dat zijn uh, berichten uit die troonreden. Je zegt, zegt net: de toon vind je wel belangrijk. Want de toon van die troonrede kan ons bewust maken van de ernst van de situatie. Maar inhoudelijk kun je toch wel zeer je vraagtekens stellen... bij de relevantie van deze troonrede. Ja, eigenlijk, je kunt Prinsjesdag niet overslaan. Ik denk dat hij zelfs in de grondwet verankerd is. Misschien dat hij niet Prinsjesdag heet, maar de gelegenheid, daar kunnen we niet omheen. die Verbeet zei het heel mooi, dat begrip Prinsjesdag moet altijd doorgaan. Want we hebben altijd een regering en altijd... Ja. Een parlement. Ja. en dat uh, betekent dus dat er altijd een prinsjesdag zal zijn. Ja, maar ja, de koningin had vandaag net zo goed uh, een, een gek hoedje op kunnen zetten. Nou, jij zat een hoed op, maar een, een, echt een gek hoedje. Ook een en beetje dan een gek hoedje. Uh, gedichtjes van Annie, Annie M. G. Schmid kunnen voorlezen. Die waren net Want zo er, relevant. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, wat dat betreft is het natuurlijk een, een, een lastige, uh, uh, een enorm lastig moment. De Koenders-coalitie heeft eigenlijk die troonrede geschreven. Ja. Die brokkelt af. Er komt een nieuw kabinet aan dat misschien de Partij van de Arbeid zat niet in die Koenders coalitie Dus dat nieuwe kabinet kan heel veel dingen weer overboord uh, gooien. Ja. Een troonrede die overmorgen alweer achterhaald uh, kan zijn. Ja, en dan kwam later pas vandaag eigenlijk het echte uh, nieuws. Uh, de koningin was eigenlijk nog niet uitgesproken. Ze had er hier nog niet gelicht uit die redenzaal. Of verkenner Henk Kamp kwam met het nieuws dat hij samen met Wouter Bos... van de Partij van de Arbeid als informateur de mogelijkheid uh, gaat onderzoeken... om tot een kabinet VVD Partij van de Arbeid te komen. Luister even mee. Goed zo. Beginnen. Mevrouw de voorzitter, ik vind het heel fijn om hier bij u te zijn. U heeft mij gevraagd, direct na de Tweede Kamerverkiezingen, om een verkenning voor u te doen. Ik vind het heel fijn om, nog voordat u afscheid neemt als voorzitter van deze Kamer, om u het resultaat van het werk wat ik heb verricht op uw verzoek te overhandigen. U heeft uw rapport afgerond, zelfs nog voordat ik... Ik uh, uh, dacht dat u het zou afronden. Ik dacht dat dat pas morgen in de loop van de uh, ochtend uh, zou komen. Ik wil u, maar ook uw staf zeer danken voor het feit dat men het in korte tijd op zo'n uh, correcte manier gedaan heeft. Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet, uh, bedankt, uh, Henk Kamp. Ja, ook een wat merkwaardig moment hiervoor, lijkt me al. Om nog maar weer eens te onderstrepen, lijkt het wel dat die troonreden eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ook niet heel galant naar de vorstin toe. Ja, nou, het, het was sowieso een rare dag. En ik, ik had eigenlijk zoiets van, het, het, het mocht er nog wel bij. Dit, dit, het ja, onderstreept ja. vooral dat het een rare dag is. Ik denk niet, Ja, ze, ze, ze was inderdaad uh, nog nauwelijks van Noordeinde vertrokken... of uh, Kamp die stond al in de Tweede Kamer. Uh, het, het, dat was wat gek, maar uh, wat, wat wel een belangrijk signaal is. Dus we hebben niet eens een week geleden verkiezingen gehad. Dus binnen een week heeft Kamp zijn opdracht voltooid. En ik vind dat, uh, dat, dat vind ik ook een belangrijk signaal. Net zoals het geschomber van de koningin dat de politiek wel laat zien van... we zijn echt bezig om, uh, om het land uh, bestuurbaar te houden. Ja, we nemen het ernstig. Ja, zeker. Ook ja. een signaal dat de problemen ernstig zijn. Absoluut, ja. ja. Er leek ook uit dat de Partij van de Arbeid in ieder geval heeft gezegd... dat als er een derde partij bij zou komen bij die nieuwe regering... dat dat wat de Partij van de Arbeid uh, betreft... Uh, eigenlijk alleen de SP ja, kan ja, zijn. Ja. En het lekt niet eens uit. Want dat is dus het leuke aan de huidige situatie. Uh, met de koningin ga je een vertrouwelijk gesprek in. Maar omdat het nu een opdracht is die bij de Tweede Kamer ligt... en die door de, de Tweede Kamer uh, richting uh, Henk Kamp geschoven is... is alles openbaar. Dus Henk Kamp heeft gewoon verslagen van de gesprekken... Uh, ja, op, op internet gepleurd. En daar kun je inderdaad dan alles uit, uh, uit, uit lezen. Dat is natuurlijk heerlijk en, voor uh, een politiek journalist. Uh, ja, zeker. Hè, dat, dat, dat loop je regel, door regel, uh, regel voor regel door. En dan zie je bijvoorbeeld dat de enige partij die niet vergeet is even te zeggen dat ze echt niet met de PVV willen. De SP is geweest. De rest van de partijen heeft de PVV vergeten te noemen als partij waarmee ze absoluut niet willen. En dat zijn geinige dingetjes. Het zegt verder niet zoveel. Wat wel veel zegt is inderdaad dat de PVDA uh, weigert om uh, met meer dan twee partijen te gaan zitten als niet één van de partijen de SP is. Waarom Want, zou de Partij van de Arbeid juist die eis stellen, denk je? Nou, Omdat ze hun kiezers tevreden moeten houden. Er hebben zoveel mensen strategieën strategisch gestemd. Uh, ze zouden zichzelf erg ongeloofwaardig maken als ze niet zouden zeggen van, we denken ook aan die kiezers die op ons hebben gestemd om ons, uh, om, om links groot te maken. Uh, tegelijkertijd uh, wordt het voor zowel het VVD als het PvdA nu gemakkelijker om uit te leggen. Uh, mochten, ze, mochten ze erin slagen dat ze met z'n tweeën gaan. Want de VVD heeft al gezegd, wij weigeren met de SP in zee te gaan. De PvdA zegt, wij willen alleen met meer partijen samenwerken als de SP van die partijen is. En uitgesproken ben je... Zeker, ja. Kan je ook uh, het zo zien dat de Partij van de Arbeid... eigenlijk uh, de VVD hiermee nu al de pas afsnijdt... om te gaan flirten met CDA en D66? Ja, uh, ja. Uh, maar ik denk dat dat ook iets is dat uh, bij de VVD niet, uh, niet leeft. Sterker nog, uh, ik, ik heb in de, vandaag in de wandelgangen wat mensen gesproken. En VVD'ers die zeggen het maakt ons niet zoveel uit... dat wij, uh, als we met de PvdA zouden gaan regeren... geen meerderheid in de Eerste Kamer dat hebben. Argument dat argument uh, hanteerde Mark Rutte voor de verkiezingen over, ja, ja, maar de Eerste Kamer heeft al duidelijk laten weten... wij gaan een kabinet niet uh, in de weg liggen uh, als ze als geen meerderheid hebben. Wij zullen alles op handhaafbaarheid en, en, en, en juridische juistheid controleren... en niet, niet op of we er echt wat van, uh, van vinden. Uh, en ja, dus de, de, de weg ligt open naar een kabinet met, uh, met PvdA en VVD. En voor de VVD geldt, uh, zo begrijp ik uit de wandelgangen... dat ze eigenlijk ook met zo weinig mogelijk partijen willen regeren... omdat dat de stabiliteit tijd ten goede komt. Ja, de weg ligt open, zeg je. Uh, uh, waarschijnlijk zullen Bos en Kamp ook nu weer haast gaan maken. Ja. Gaat het lukken, denk je? Uh, ik, ja, ik denk wel dat het gaat lukken. Ik, uh, ik maak me er wel een beetje zorgen over... dat, het, dat ze zo gemakkelijk uh, met, met, uh, allebei met een partij in zee gaan... die zo diametraal tegenovergesteld uh, de, de verkiezingen in is gegaan. En waarom maak je je daar zorgen over? Nou, Want omdat omdat... beide partijen zeggen... ja, nu is het landsbelang belangrijker ja. dan het partijbelang. Ja, nee, dat, dat is, is absoluut nolven? waar. En ik, ik vind het prettig dat we, dat we gauw weer, uh, weer verder gaan met, uh, met, met, met regeren. Want het zijn sombere tijden Zeker, en we hebben Nodig. Ja, maar, en toch maak je je zorgen. Ja, en waar, waar dat in zit is dat de VVD... de verkiezingen is gegaan met de boodschap... wij willen het beleid van de afgelopen twee jaar voortzetten. Daarvoor zijn ze beloond. Maar de PvdA is de verkiezingen gegaan met de boodschap... wij willen dat het beleid van de afgelopen twee jaar stopt. En die zijn ook beloond. En op het moment dat je die twee bij elkaar zet... ik vind het persoonlijk niet uit te leggen. En ik zou dan zeggen van... zet CDA en D66 erbij. Zeg van je moet wat uitsmeren over verschillende partijen. En dan kom je uiteindelijk op iets uit waar je niet allemaal 100% achter staat, maar wat in ieder geval uit te leggen is en wat zo en zonder meer in het landsbelang is. Ja, dit is moeilijk uit te leggen en het is ook gevaarlijk, in zekere zin voor ja, de beide partijen. Ja, ik denk de dat het de stabiliteit niet ten goede komt. We zullen zo meteen zien dat Maurice de Hond gaat peilen dat maar 40% van de PvdA-stemmers uh, eigenlijk het leuk vindt dat, dat ze weer met de, VVD, dat ze met de VVD in zee gaat en 35% van de VVD-stemmers is nu alweer overgelopen naar de pvv groep natuurlijk maar wat cijfertjes, maar dat, dat gaat gebeuren. En die, we, we zijn zo in de greep van die peilingen. Uh, dan moeten we zo meteen weer in de talkshows gaan praten over het feit dat de coalitie nu al onder de 60 zetels is gezet. Ja, ja, ja, ja, ja. daar, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik denk, we, we, moet, we moeten een coalitie hebben die voor zich spreekt. En niet een coalitie die zometeen zich echt weer zorgen moet gaan maken over, uh, over de peilingen. Maar vooralsnog luisteren de heer Bosinkamp denk ik, niet naar je. Nee, zeker niet. Nee. Nee, die, die stomen op in de, in de richting van dit kabinetpartij. Ja. Van de arbeid VVD. En het leuke is in de tweede uur, uh, Rob, uh, blijf je bij ons. Dan uh, ben je mijn sidekick en dan gaan we samen met luisteraars uh, praten die of Partij van de Arbeid of VVD gestemd hebben. En ik ben dan wel heel benieuwd wat zij er dan van vinden dat die partijen met elkaar in zee gaan. En ik ben ook heel benieuwd welke punten dan heilig zijn voor ze en op welke punten, nou, ze wel wat toegevelijker zijn. Partij van de Arbeid en VVD kiezen. Dus ik zou zeggen, ga in gesprek met de politieke journalist en commentator Rob Goossens. Dat kan straks na één uur. Bellen kan vanaf kwart voor één op 0800 1121. Mailen en twitteren. Ik kan nu al casaluna.ncrv.nl of hashtag Kazaluna. En de muziek, Rob Goossens die je hebt meegenomen, past eigenlijk ook weer wonderwel bij de actualiteit. Ja, van ongelooflijk. Ik had het niet eens bedacht, maar ik heb, uh, ik heb One meegenomen. Het is een nummer van U2, maar ik krijg een jeuk en uitslag en vlekken van. Van, van U2. Uh, dus ik heb de, de versie van Johnny Cash meegenomen. En ja, het gaat over, over een stel dat, uh, ja, dat, dat zijn probleempjes onderling heeft, maar ja, wel, wel bij elkaar hoort. En dat zien we dus nu ook gebeuren met PvdA en VVD. Ja, ze, ze kunnen niet zonder elkaar. Zullen we het uh, opdragen aan de beide heren dan? Doen we. U2, uh, die versie laten we niet horen, want daar krijg je jeuk van. waarom trouwens? <laughs> ja, ik weet niet. Ik, ik kan gewoon slecht tegen het, de, de, de manier waarop Bono zichzelf geweldig vindt, denk ik. Mm, je vindt het een beetje een uit. Ja. Yeah, mm. yeah. Dus daarom de versie van Johnny Cash. Yeah. Is it getting better?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 Van YouTube, maar dan in de versie van Johnny Cash. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. One van Johnny Cash werd uh, meegenomen door mijn gast vannacht in Casa Luna politiek journalist Rob Goossens. Hij is een van de ferries. Uh, ik zeg steeds ferries. Gewoon ferry eigenlijk. Hè? Eigenlijk de wel. De ferries. Ja. <laughs> dat is de groep van uh, vier jonge politieke uh, commentatoren die samen het politiek panel vormen van NAC Next. En daarnaast uh, schrijft hij ook voor de spits en is hij ook nog eens actief uh, blogger. Waarom hebben jullie hier trouwens de ferries gedoopt? Is dat een eerbetoon aan uh, Ferry Mingelen? Ja, het is echt uh, door Ferry, ferry Mingelen. Ik moet eerlijk bekennen ik heb het niet zelf bedacht. Het is door uh, ik, ik ben gevraagd om, uh, om in de Ferries te verschijnen. En als er, als er een stemming over hadden willen houden... dan uh, denk ik dat ik uh, had voorgesteld om het een andere naam te geven. Oh, maar waarom? Goed. Ja, ik, ik, ik, ik, uh, de ferry, laat ik het zo zeggen. Ferry Mengel is niet mijn, uh, niet mijn grote voorbeeld. Nee, het is toch een gerespecteerd uh, uh, commentator. Ja, het is uh, een, een man van grote statuur. Maar ook, ook iemand die inmiddels toch wel een beetje een karikatuur van zichzelf aan het worden Oh, waarom dan? Uh, nou ja, kijk, hoef en Zie hoe gemakkelijk het is om Ferry Mingelen na te doen. En je weet dat die man eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon een keer uh, iets, iets anders moet gaan doen. Dat vind je? Ja. Ja, want, want waarom is het zo makkelijk om hem na te doen? Waarom is hij een karikatuur van zichzelf? Ja, dat, dat ziet eh, ik hoef noem dus kennelijk, ja, maar waarom ja. zie jij het? Nou ja, ik weet niet hoeveel mensen elke avond nieuwsuur kijken. Ik, ik ben er, uh, moet ik heel eerlijk bekennen, op, uh, een half jaar geleden mee gestopt. Uh, mede omdat ik op het moment dat Ferry Mengele zijn eerste zin had uitgesproken... eigenlijk wel wist wat de rest van het verhaal zou worden. Het is nooit dat hij een verhaal heeft van zo, dat uh, had, ik nou, had ik nou niet verwacht. En dat... Uh, ja, dat, ik, ik krijg zoveel politieke informatie over me heen... dat ik dan gewoon heel gauw wegsep. Ik wil, Als ik ergens naar kijk, wil ik wel wat nieuws horen. Niet iets waarvan ik eigenlijk van tevoren al weet wat het is. Maar wat mis je dan precies? Je mist het nieuwe. Uh, uh, uh, uh. Gaat hij niet genoeg achter het nieuws aan? Is de manier waarop je het nieuws bespreekt niet naar jouw zin? Ja, hij is uh, te voorzichtig, denk ik. Ik denk dat dat is deels generatiekloof. Ik ben wel voorzichtig met contacten, maar uh, niet voorzichtig in zeggen wat ik, uh, wat ik ervan vind. En op het moment dat je de hele tijd maar voorzichtig loopt te doen, dan, dan ben je ook elke keer net niet to the point. En uh, uh, ja, hij, hij probeert dan zijn objectiviteit te behouden. Maar tegelijkertijd zijn politieke ideeën zitten hem wel in de weg. Ik bedoel, hij is ook een van de mensen geweest die totaal niet zag aankomen dat het uh, Mark Rutte en Maxime Verhagen echt ging lukken om samen met de PVV een constructie te vormen. En hoe weet je dat dan, dat hij dat niet zag aankomen? Omdat niemand het zag aankomen. Alleen Elsevier en een, en een marginaal blog, waar ik toevallig zelf voor schreef, hebben gezegd: van Nou, sorry jongens, maar het, het gaat gewoon echt lukken. En ik heb, uh, ja, op, op begin september, toen net, net nadat het geklapt was door, door de affaire Klink, heb ik het op de voorpagina van Spits gekregen. Maar dat was echt, uh, daar heb ik grote moeite voor moeten doen. En. Uh, uh, dat was een heel raar verhaal. Uh, en dat was mede heel raar. Omdat Ferry Mingelen elke avond in Nieuwsuur... of misschien heette het toen nog Nova... beweerde van ach joh, het is allemaal voor de buren Want Rutte kan het zijn kiezers niet verkopen. Maar zo meteen gaat hij toch gewoon paars plus doen. Ja. En daar heeft hij gewoon... Een, dat was een totaal het verkeerde verhaal op dat moment. Daar gaat het om, om de kwaliteit van zijn analyses. Daarvoor zei hij, ja, hij is mij misschien wat te objectief. Hij mag wel wat stelliger zijn in wat hij zegt. Ja. Jij bent heel stellig in wat je zegt. Jij, jij, jij uh, komt ook als commentator en als journalist met je eigen mening. Ja. Tegelijkertijd ben ik wel blij dat Ferry Mingelen en Dominique van der Heijden gewoon. Uh, objectief commentaar leveren, dat, dat is hun functie. Ze ja. doen dat namens de NOS, ja. die is van ons allemaal. Uh, en ik zou het niet prettig vinden als ik wist uh, wat Ferry Mingelen stemde. of uh, door, Nee, Dominique maar van het, het zit dus wel in de weg. Want het is niet dat zijn politieke analyse niet deugt. Zijn een politieke analyse is beter dan die van mij. Maar omdat, zij, omdat hij uh, ideologisch helemaal niks had... met de gedoogconstructie die op handen was... heeft hij uh, voor zichzelf bedacht dat het ook niet mogelijk zou zijn. En als wij hadden geweten waar... Oh. waar Ferry Mingelen en Dominique van der Heijden en alle andere uh, grote mensen op het Binnenhof... Uh, zelf politiek gezien staan, uh, dan kun je dat meenemen in, in uh, je idee van de analyse. Maar dan en... wordt hun autoriteit toch ook minder groot? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, iedereen Als ik heeft zou weten dat, dat Ferry Mingelen, ik noem maar wat, op het CDA stemt... dan, dan luister ik altijd vanuit die optiek naar zijn verhalen. Ja, maar niet, de, de, de tijd is voorbij dat iemand altijd op, op dezelfde partij stemt. Uh, dus het hoeft niet, voor mij niet per se een partij te zijn. Ik, ik ben ook niet aan één partij verbonden. Maar ik heb wel een bepaalde visie op de samenleving en een visie op de politiek. En als mensen weten hoe die visie eruit ziet, begrijpen ze beter waarom ik bepaalde dingen op een bepaalde manier opschrijf. En uh, ik word er wel eens op afgerekend natuurlijk, maar dat is met name omdat ik de enige ben of een van de enigen ben uh, die daar zo... Zo open over is en ik denk als iedereen het laat zien uh, dan, dan kun je daarmee ook de, de kijker een beetje geruststellen die denkt dat de publieke omroep stiekem een linkse agenda heeft of zoiets dergelijks dus je kunt ook mensen de wind uit de zeilen nemen... Wat dat ja, dat als het om het ja. leveren van kritiek uh, gaat. Ja. Maak je nou onderscheid? Want je bent politiek commentator in NRC Next. Ja. Daar ben je echt uitgenodigd om je mening te ja. geven. Je schrijft op blogs en je schrijft ook in de spits. Dat ja. is een dagblad. Ja. Uh, ben je terughoudender in wat je ervan vindt in de spits... dan op die blogs? nou Ik ben door spits terughoudender geworden in wat ik overal vind. Ik was heel uitgesproken. En uh, door mijn uitgesprokenheid heb ik mezelf... Ja, als merk, dat klinkt dan ook wel zo zwaar... maar uh, ik, ik heb mezelf wel op de kaart kunnen zetten... Uh, doordat ik heel uitgesproken was. En uh, op een gegeven moment weet je gewoon... van als je bij de Partij van de Arbeid uh, langsgaat... En, en je hebt uh, de, de, de partijleider net de dag daarvoor nog voor rotte vis uitgemaakt... dat is gewoon niet zo lekker binnenkomen. Uh, dus ik ben, ik ben nog steeds uh, uitgesproken... Uh, maar ik ben daar wel bewust wat rustiger in geworden. Uh, het moet niet ook zo zijn... blogs. Ja, zeker, ja het moet niet mijn, uh, mijn, mijn journalistieke activiteit in de weg zitten. En dat en gebeurde mag... op, ge, ge, op een gegeven moment? Nee, ik, uh, nee maar dat was mede omdat ik vanaf het eerste begin... Uh, richting alle partijen duidelijk ben geweest in waar ik stond. Ik heb gezegd van... Uh, t, met, nou, ja, ik, ik sta aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ik heb tegen de linkse partijen gezegd van... ik besef dat jullie een hele goede reden hebben om mij te wantrouwen. En uh, dat, dat, daar ligt dus voor mij een taak om ervoor te zorgen... dat, dat ik dat wantrouwen wegneem. En ik denk dat ik dat wel aardig heb gedaan. Mede door een spits absolu absoluut niks uh, te laten doorschemeren. überhaupt. Dat over heb je ook ik nooit sta. gedaan? Nee, nee. En ik heb ook tegen mijn chef en tegen de hoofdredacteur gezegd van uh, op het moment dat ik, uh, dat, ik dat wel laat uh, wel doe, uh, uh, bewust of onbewust, dan moet ik echt een trap onder mijn hol krijgen. Want dat is gewoon niet de bedoeling van maar, mijn kant. Maar dan doe je dus eigenlijk precies hetzelfde als wat Ferry Mingelen op televisie doet. Als ik nee. jouw blogs niet lees, als ik verder jou niet ken en alleen maar jouw stukken in spits lees, heb ik dus geen idee waar jij staat. Ja, maar objectief zijn en uh, zelf een mening hebben bij elkaar niet. Iedereen uh, heeft een mening, maar dat, dat, dat neemt niet weg dat je uh, ja, toch een vrij afgewogen uh, visie ergens op kunt, uh, kunt loslaten. En, uh, ik denk de mensen die spits lezen, die zullen niet aan mijn stukken kunnen aflezen. Waar ik politiek gezien sta. Uh, wanneer ze dan mijn opinieartikelen lezen, dan kunnen ze wel uit mijn onderwerpkeuze. Een heel klein beetje zien: van dit is uh, dit, dat, er zijpelt toch wel wat van door. Maar als ik het artikel zelf schrijf, dat, dat moet gewoon afgewogen zijn. En, en ik waak er echt voor om daar uh, mijn meningen te laten. Dus doorgeven. ze moeten echt een beetje ook in jou geïnteresseerd zijn. Willen ze meer over jouw uh, stelling te weten komen. Jawel, ja, maar goed, voor, voor de meeste mensen is, is het helemaal niet interessant waar de, waar de journalist staat. Maar als ze het willen weten, uh, dan, dan is het heel gemakkelijk te vinden. Heeft het er ook mee te maken dat, dat het medialandschap uh, verandert? Want jij kunt inderdaad heel uitgesproken zijn op verschillende blogs. Ja. Die blogs die hebben vaak van zichzelf al een, een vrij uitgesproken kleur. Je zei, uh, ik sta aan de, aan de rechterkant van het ja. politiek spectrum... je hebt ook lange tijd geschreven voor een blog... dat uitgesproken conservatief bekend staat, de dagelijkse standaard. Ja. Uh, is het dan ook makkelijker, omdat je ook weet op wie je je richt... en dat je je verhoudt met mensen die, nou, grosso modo... hetzelfde over zaken denken? Ja, nou, de, de, bij dagelijkse standaard gold juist dat ze eigenlijk terecht voor mij waren. Uh, maar dat vond ik wel interessant. Ik, ik heb uh, door te schrijven voor dagelijkse standaard... heb ik de rechtse kiezer veel beter leren begrijpen, denk ik zelf. Dus tenminste, dat, dat hou ik mezelf voor. Het uh, zou net zo goed kunnen dat het niet het geval is. En ik denk dat dat, dat, dat vooral de grote winst is. dat je uh, Omdat je voor een blog schrijft, direct reactie krijgt... dat je veel beter je lezer leert begrijpen. En Wat dus, heb je dan ontdekt over de rechtse kiezer? Nou ja, dat je ze uh, niet kunt foppen. Uh, Geert Wilders die kan zeggen wat hij wil. Maar uh, ik, ik sprak zoveel mensen die zeiden: van ja, maar Geert Wilders gaat mijn problemen niet oplossen. En, en dan denk ik: van ja, maar dat was het argument dat ik nog in mijn mouw had. om te zeggen van. maar daarom moet je niet op Geert Wilders stemmen. Maar dat nemen mensen gewoon mee. En uh, dat, dat was voor mij heel leerzaam. En ik, ik uh, ben mede doordat ik merkte dat ik zag dat de rechtse kiezer. en ook de, de echt heel rechtse kiezer niet achterlijk is. Uh, uh, ben ik zelf ook naar rechts opgeschoven. Je voelde je daar meer verwant mee dan je van tevoren gedacht had misschien? Ja. ja. ja, ja. Moeten blogs uh, uitgesproken zijn om te overleven? Ja, ja. Ik vind, ja, dat denk ik wel. Uh, want Dagelijkse Standaard is, uh, uh, is, is op dit moment het, het meest inhoudelijke, uh, of het meest, meest politieke weblog. Inhoudelijk, ja, daar moet de lezer maar over oordelen. Uh, maar van, van de politieke weblogs doet het het beste. En dan zie je een sargasso.nl, dat een, een uh, groen-progressief uh, imago-karakter heeft, die. Uh, die, die hebben veel meer kopij, veel meer auteurs. Uh, ik zou zelfs wel durven zeggen dat de kwaliteit gemiddeld genomen... beter is dan die op dagelijkse standaard. Maar het is niet nieuw. Je krijgt er geen nieuwe inzichten van. En juist door die uitgesproken uh, stelling namens van dagelijkse standaard... werd het interessant. En er zijn een heleboel journalisten die toch elke, elke dag eventjes langskomen... om te kijken wat, hoe dagelijkse standaard naar de wereld en uh, naar de Nederlandse politiek kijkt. Ja, om misschien ook die rechtse kiezer... Beter te begrijpen, ja, zoals jij oh, ja, ook al ja, ja, uh, zei. Ja. Jij bent door het schrijven voor die dagelijkse standaard, voor dat uh, blog, ben je naar rechts opgeschoven. Um, waar sta je in het politieke spectrum? Je zegt conservatief, ja. hè, maar wat, wat, wat zijn je idealen? Ja, nou ja, dus, uh, het, is, het is heel moeilijk uitleggen, omdat er eigenlijk niemand dus. is in Nederland die, die op mijn positie staat. Ik ben, uh, Uniek dus. Nou ja, Nee, nee, nee er, zijn, er zijn genoeg mensen die, die het wel vinden... maar er is geen politieke partij die daarbij aansluit. Ben je ook ben... geen lid van een politieke partij? Nee, nee. ik ben, ja, ik ben lid van de, van de Tories in Engeland. Van de, de Tories ik moet zeggen... in Engeland? Ja, ja en ik kan moet eerlijk... Kan dat dan als ja, Dat kan, ja. En ik zit zelfs nog tegen gereduceerd tarief. En uh, ik moet heel eerlijk bekennen... ik volg de Engelse politiek nauwelijks. Ik weet echt nauwelijks waar ik lid van ben. Maar en waarom ben je daar dan lid politiek... van geworden? Nou, omdat het mij wel een beetje hielp om uit te leggen waar ik sta. Want ik ben, ik ben moreel-conservatief. Moreel-conservatief? Um, tegen ja, abortus? Tegen ik ben, euthanasie? Nee, niet tegen, nee, ik ben niet tegen, tegen abortus. Ik ben voor euthanasie, heel, heel fel. Daarom zou ik bijvoorbeeld nooit op de SGP kunnen stemmen. Ik heb wel moeite met abortus bijvoorbeeld. En ik heb moeite met, uh, met, met uh, de manier waarop de gezinswaarden uh, verkwanseld uh, worden. Uh, maar ik, ik ben ja, dus niet zo conservatief... Dat ik, dat ik tegen euthanasie en tegen het homohuwelijk mm -hmm. ben bijvoorbeeld. En maar je bent moreel conservatief, ja. maar dan weer niet zo heel erg conservatief ja. zo te horen. Maar ik, ik heb mijn groene, groe, mijn groene en mijn progressieve kantjes. Ik ben, en waar zitten die dan? Nou, ik, ik ben heel erg voor de, voor de noodzakelijke hervorming in de gezondheidszorg, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Dat zijn punten, ja, als ik op, op de VVD bijvoorbeeld zou stemmen, uh, daar vind ik het niet. En uh, ik, tegelijkertijd, ik ben voor kernenergie, maar ik ben tegen energieverspilling. En, Je maakt het jezelf lastig, hè? Ja, zeker. Ja. En, en, uh, dus ja, waar ik dan politiek gezien sta. Uh, het, het is nauwelijks uit te leggen. Het is in ieder geval niet aan een partij te koppelen. Nee, het is niet aan een partij te koppelen. Heb je wel gestemd? Ik, uh, ja, ja. Mag ik ook vragen waarop? Ik, uh, ja, ik vind het heel erg om te bekennen. Ik heb, ik heb namelijk niet ideologisch gestemd... maar ik heb strategisch gestemd op de uh, VVD. Uh, op Art van der Steur. En uh, dat heb ik met name gedaan... omdat ik niet wilde dat de PvdA de grootste werd. Nou, dat is gelukt, maar jullie gaan wel samenwerken. Ja, ja. Daar ben je niet zo blij mee, hè? Nee, dat, uh, nee ik, ik... In ieder geval niet met z'n tweeën. Nee, inderdaad, ja. Nee. <laughs> het is moeilijk om inderdaad aan te geven waar je, waar je staat in het politiek spectrum. Is dat kenmerkend voor jouw generatie? Ik vind het überhaupt uh, uh, opvallend, want je bent 21. Je bent uh, uh, aan de jonge kant om in de politiek actief te zijn. Uh, en heel veel jongeren hebben zich gewoon afgekeerd van de politiek. en ja. niet meer geïnteresseerd. Jij bent dat wel. En als ik een beetje kijk naar, naar jongeren die zich uh, politiek uh, engageren... zijn dat überhaupt vaak wat jongeren aan de conservatieve kant. Als ik kijk naar de G500... dat zijn uh, die jongeren die zich hebben aangesloten bij de VVD... de Partij van de Arbeid en het CDA... om zo van binnenuit invloed te kunnen uitoefenen. Ja, Dan denk ik toch aan hun voorman, aan Sievert van Linden. Dat is ook een wat conservatief uh, overkomende jonge man. Ja. En überhaupt de jongeren die we horen zitten een beetje op jouw lijn. Ja. Komt dat? Dat juist ik, uh, die jongeren zich nog wel engageren? Nou, Ik denk dat het vooral voortkomt uh, uit de manier waarop mensen de, de politiek interessant zijn gaan vinden. En ik denk dat voor, voor, voor mijn generatie geldt dat het heel erg voortkomt uit een bepaald beeld dat je van de maatschappij hebt. Dat je niet op, op standpunten uh, politiek geïnteresseerd werd of door, door de lang wat natuurlijk wel ook, ook mensen uh, politiek actief heeft gemaakt. Ja, maar de, de, uh, de, de diehard die uh, die hadden een algemeen beeld van de politiek en uh, van, van van de maatschappij en ik denk uh, als je nadenkt over de maatschappij dat het niet zo heel gek is dat je uh, ja het to toch ook belangrijk vindt dat als je buurman van de trap flikkert dat je dat je je buurman even gaat helpen En dat zijn van die ja van die conservatieve kantjes waar waar het, het, het, het uh, ja de Twente Nobberschap heel erg in uh, ja in in door klinkt en uh, nou ja het is het is uh, ja mijn generatie is wel een beetje van de provinciepolitiek, denk ik. De provinciepolitiek? Ja. Nou, gouden dagen in het verschiet voor het CDA, zou ik zeggen. Ja, het, het had zomaar gekund, maar ze hebben, het, uh, ze hebben het, het zelf allemaal laten liggen. Zijn er partijen die daar gevoelig voor zijn, voor die provinciepolitiek, zoals jij het zegt? Want inderdaad, je refereert aan dat noopperschap. ja. ja. He, dat zijn wat ouderwetse normen en waarden, maar ja. die wel staan voor, een, voor op zich een mooie manier van samenleven. Ja. ja, waar niemand het mee oneens is. En dat is natuurlijk ook heel leuk. Als je, als je verbindende factoren wil zoeken, dan moet je niet eerst gaan zoeken naar waar iedereen het mee eens is. Want dat ga je niet vinden. Maar dan moet je dus echt op zoek naar dingen waar niemand het mee oneens is. En ik denk dat niemand het erg vindt dat, dat iemand zijn buurman gaat nee. helpen. Nee, nee als dat je vinden van we, we allemaal heel nobel ja, en, en noodzakelijk. Zelfs. En ik denk uh, dat, dat het afgelopen kabinet was heel erg kabinet van de provincie. Dat zie je ook aan waar de, waar de zetels van, uh, van VVD, CDA, PVV vandaan kwamen. Op, op basis van de stem in Amsterdam hadden ze het niet kunnen redden, om het zo maar te zeggen. Uh, dat dus... wil zeggen dat je wel blij was met het kabinet dat nu gevallen is? Ik was op zich wel blij dat de provincie weer een stem kreeg. Ik was niet blij met het feit dat we wel uh, twee jaar lang uh, stil hebben gestaan. Er zijn, uh, sommige hervormingen zijn wel doorgevoerd. Er zijn een heleboel regels afgeschaft. Maar er zijn ja, hervormingen uh, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Daar, uh, daar, daar zijn ze vanaf gebleven. Dat vind ik toch ook wel een beetje jammer. Ja, ze hebben niet voldoende voor elkaar gekregen. Tegelijkertijd is de provincie nu weer allemaal afgehaakt. Ja, ja nou, bij de PVV zijn ze afgehaakt. De provincie zit dus nu in zijn geel bij de VVD. En die moeten nu gaan nadenken van wat gaan wij met dat uh, gigantische mandaat... uit ja, met name Brabant en Limburg, belangrijke provincies, doen. En uh, ik denk de VVD die is beloond voor een toch wel conservatieve kijk op, uh, op de samenleving. Terwijl de VVD ja, vijf jaar conservatief is en dan weer vijf jaar progressief is. Dus die moeten ook wel weten van uh, op het moment dat we nu weer... Uh, naar de progressieve kant op schuiven. Op het moment dat we weer, weer richting D66 gaan... dan uh, verliezen we de, de provincie weer. En CDA tegelijkertijd moet beseffen dat daar enorme kansen liggen. Ja. Dat als het CDA weer een duidelijke, duidelijke koers kiest... Niet, niet blijft zwabberen zoals we in de afgelopen campagne hebben gedaan... dat het dan ook niet heel moeilijk moet zijn... Om, om Brabant en Limburg weer terug te krijgen. Dus die provincies zijn nog niet verloren voor het CDA? Nee, dat denk ik niet. Ze hebben het ja. wel laten liggen, deze verkiezingen. Voorvecht voor de uh, provinciepolitiek. Ik vind het een, een, mooie, een mooie invalshoek. Uh, nou, ben jij journalist, je bent commentator heb je ooit bedacht om zelf de politiek in te gaan? Nou ja, ik heb, toen ik uh, dat, dat Nationaal Jeugddebat deed... toen heb ik die vraag al gekregen van het lokale suffertje. En toen heb ik gezegd, ik sluit het niet uit. En toen vroeg ze, maar heb je voorbeeld? En toen zei ik van, ja, Jan Marijnis en Van Semke Alsma, dat vind ik wel wat. Maar hoe, hoe meer ik verstrengeld raak in de politiek... hoe, hoe meer ik ook eigenlijk een, een, een aversie tegen de politiek zelf ontwikkel. Dus nee, ik hoef de politiek niet zelf in. En waar wil je over tien jaar... Uh, je commentaren laten horen, laten zien, laten lezen? Dat weet ik absoluut nog niet. Maar noemen ze een richting? Nou ja, stiekem als, als, als harde journalist is, is de Telegraaf natuurlijk gewoon een hele mooie krant. De Telegraaf. Misschien dat we daar verder van hem gaan lezen dan in de toekomst, Rob Roosens. Je blijft bij ons ook in de tweede uur, Rob. En dan gaan we samen praten met luisteraars... die of Partij van de Arbeid hebben gestemd of VVD. Hoe kijken zij nou aan tegen die mogelijke samenwerking? Moeten ze samen regering gaan vormen of moeten er meer partijen bij? En op welke punten moeten de partijen vooral voet bij stuk houden? Of mogen ze misschien een stukje toegevelijker zijn? U kunt bellen als u mee wilt praten. 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar casa en twitter. -kamer. Met hashtag Casaluna. Nu hier op Radio 1 uit het radiotheater van de AVRO. Een nieuwe aflevering van Boiling Frog. En wat NCRV's Casaluna betreft graag tot straks na 1 uur. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En nou, jij. NCRV. uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Boiling Frog van Peter de Graaf, aflevering 2. In het donkere en statige huis van de familie Berkema hangt een gespannen sfeer... Sinds het overlijden van de oudste broer William, een notoren alcoholist en lapzwans, zwaait Adrienne Bergema met ijzeren hand de scepter. Het is haar plan om het familietegelbedrijf van de hand te doen voor een goed bedrag. De enige die nog niet op de hoogte is, is Emma, de jongste zus van het gezin. Zij is zojuist uit Colombia gearriveerd voor de begrafenis. En tuinman Pierre laat haar binnen in het grote huis. Hoe is het hier? Hè? Straks komt iedereen binnen, en daar weet ik nergens van. Uh, gewoon. Wat gewoon? Gewoon kloten, zoals altijd, bedoel je dat? Uh, ja. Hoe gaat het tussen François en Adrienne? Mevrouw, ik behoor tot het personeel. Ik kan de tuin laten verpieteren, daar zal ik niet op aangesproken worden. Maar als ik verhalen ga rondstrooien... Vertel dan over het personeel. Dat is weg. Ja, ik ben hier alleen nog. Met Anna, alle anderen zijn weg. De paarden zijn weg. De stalmeester... De sommelier, de socie. Wie is Anna? Oh, die is in sinds 2015. Ja, ik doe de tuin en zij het huis en de keuken. En uh, dat is het. Oh. Oh, en de fabriek draait heel erg stroef, geloof ik. Ja. François en Adrienne hebben natuurlijk niet meer zoveel met die fabriek. Hm? Als je dochter door een impactmachine door midden wordt geknepen. Meestal, als er een kind sterft... dan kunnen die ouders het niet meer bij elkaar uithouden. Maar ik hoor het allemaal niet te zeggen zij doen het zo voortreffelijk, vind ik. François is zo geduldig met Adrienne. Het was ook niet François de kind. Wat zeg je? Oh, jij wist dat niet? Nee, ik geloof ook niet dat ik het gehoord heb. Huh? François was altijd. Dat was echt vader en dochter. Hij was altijd zo leuk met haar. Ja, François is leuk met iedereen, maar hij kan geen kinderen krijgen. En Adrienne is een keertje ontzettend van de bilnaat gegaan met een, uh, een dirigent, geloof ik. Adrienne? Ik heb hier uiteraard geen mening ja, over. Ja, toen was maar... ze al getrouwd met uh, François. Dat is nou wel de laatste van wie je zou denken dat ze zich met zulke dingen inlaat. Oh, maar dat is geen kwestie van inlaat, heb je, hè? Daar vraag je niet om, hè, een verliefdheid. Dat, dat komt in je leven binnengebroken. Dat is als een stierjongen: dat komt dwars door de muur. Bam! Dan dus staat hij daar te snuiven midden in je privégebied. Gaat dat zo? Ja. Wauw. Nou, hij heeft ook met je verleden te maken, hè? In de psychologie noemen we dat verdrongen persoonlijkheden. En die worden dan geactiveerd. Nou, die heb ik dan niet, waarschijnlijk. Nou, dan heb jij een goede basis, Pierre. <laughs> Wees blij. Ik zou het nogthans wel eens prettig vinden, geloof ik. Dat er eens een stier binnenbreekt En dat zo'n verdronken persoonlijkheid weer naar adem gaat happen. Nou, Dat is stresserend, hoor. Ja, dat hangt samen met wat je vroeger tekort bent gekomen. Mm. Kijk, hoe dieper je bepaalde aspecten van je persoonlijkheid weg hebt moeten steken... van je ouders en van jezelf... Hoe, hoe groter de kracht waarmee ze op een gegeven moment tevoorschijn kunnen springen. Het is als een voetbal die je probeert onder water weg te moffelen. Maar mijn ouders waren grijs, mevrouw. Grijs als muizenpels. Voor mijn vader hier op het landgoed kwam werken... woonden wij in Horen op de dijk. Als je daar de ochtends de gordijnen opentrok, dan zag je een en al grauwigheid het hele jaar door. Grauw was de lucht en het water evenzeer. Je kon niet zien waar het ene ophield en het andere begon. Alles was egaal grijs. En de mensen werden allemaal kikirwitaar. De mensen die in die huizen op die dijk probeerden te wonen... die werden allemaal gek van depressiviteit. Die huizen werden ook aan één stuk doorverlaten door iedereen. De huurprijzen deden niet anders dan zakken en daarom bleven mijn ouders. Ik ben opgegroeid met een uitkering, begrijpt u wel. Die panden naast ons, die stonden te verpieteren. Ik heb ook nooit een buurjongetje gehad of zo, hoor, om mee te spelen. Horen. En ik heb dat nog in me, weet je? Dat door en door sombere. Dat egaal grijzige. Het is heel moeilijk om een vrouw te strikken als je zo bent. Oh, je bent er eindelijk. Ik dacht al dat ik wat hoorde. Je bent te laat. Hij is al begraven. Nou, ik weet het. Spijt me. Hm. Lijkt me vooral erg voor jou, je eigen broer. Oh, zit er maar niet over in, hoor. Ik draag hem in mijn hart. Ik heb een hoop goede herinneringen. En ik heb ook niks met uh, erediensten en gedenktekens. En, uh... en als ik bij het graf van papa sta, dan denk ik ook altijd, uh, wat is dit? <laughs> wat doe ik hier? Uh, Zo'n steen in het gras en dat is dan je vader. We slaat het nou op? Jij hebt goede herinneringen, zeg je. Ja, toch? William was toch ontzettend geestig? Ik heb altijd heel erg om hem kunnen lachen. Oh, wij niet, hoor, de laatste jaren. Nee? Emma, hij is opgeschept door een pikdorser. Hij lag in een veld, zijn roes uit te slapen. Ik dacht dat hij naar die slepende ziekte, dat het die kanker was. Ja, en jij wil geen mobieltje, daar weet je nergens van. Oh, er is geen ontvangst waar ik zit. Dan weet je, alleen wat mensen in rouwkaarten schrijven en dat is het officiële verhaal. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, is die straal bezopen, onder een hoer gestorven en hebben ze hem in een veld gedumpt, die pooier waarschijnlijk. En dan die ochtend nadien is daar die pikdorser overheen gegaan. Arme William. Hij had allerlei rotzooi in zijn bloed, vetamine en nog van alles. En hij is gestikt. Zijn krop zat vol kots. Gozzie. Ja, gozzie. We hebben nogal wat met hem doorgemaakt, hoor, de laatste jaren. Auto's in de prak gereden, mensen in elkaar geslagen. Ik moet zeggen, Emma, ik ben opgelucht. Kunnen we er misschien eindelijk een streep onder trekken? Ik raad je trouwens aan die erfenis te weigeren. Want dat is één... Bodemloze schuldenput. Kan je verzekeren dat als jij die erfenis accepteert... zelfs je achterkleinkinderen nog gaan moeten afbetalen? William is zeven jaar voorzitter geweest van die beheerraad... maar hij verscheen niet op vergaderingen, of hij was stomdronken... begon iedereen uit te lachen, dus zo geestig vonden wij dat allemaal niet, hoor. Nou, een mens doet nooit zomaar wat hij doet. Daar is altijd een reden voor. Huh? Nou, daar gaan we het nu niet over hebben, Adrienne, want uh, dan krijgen we ruzie... en daarvoor ben ik niet gekomen. Wij denken daar verschillend over. Oh, ik weet niet waar daar verschillend over te denken valt. Als iemand er een puinhoop van maakt. Als afspraken en overeenkomsten en regels geen vat op hem hebben. Nou, dan is dat misschien een uitdaging om uit een ander vaatje te tappen. Hm? Niet proberen iemand vast te pinnen op jouw regels. William had een hekel aan regels, als kind dan. Jij zit in Zuid-Amerika, wat weet jij dan nou van? Ik werk met slachtoffers van Oh! Ja, wij doen traumabehandeling. Jij bent gaan lopen. Je bent je verantwoordelijkheden en je leven ontlopen. En dan ga je het ergens anders prettig zitten hebben. Je zit je bij die straatkinderen in dat Napels, krijg je een heftige relatie met een ontzettende Italiaan. Vlucht je naar Zuid-Amerika, daar ga je straks ook problemen krijgen. En dan ga je naar India, en dan ga je naar Afrika, en zo hump je als een konijn de hele wereld over. En overal ga je uit een ander vaatje zitten tappen, maar er komt precies hetzelfde drankje uit! Ander vaatje tappen! Adrienne, ik ben gekomen om waar ik kan van dienst te kunnen zijn... niet om verwijten te krijgen of ruzie te maken. Rustig nog maar. Ja, dat vind ik goed. En dat waardeer ik ook. Maar we gaan hier de dingen niet anders noemen dan ze zijn. Emma! Oh, mijn lieve schone zus Emma Berkema. Ben oh. je er eindelijk? Oh, oh ach, ik heb je gemist. Hé, ah, Franswa. Hey, <laughs> <is dat zwart. laughs> <laughs> heb je gewonnen? Hm? Oh nee, nee, nee, ik speel tegen die muur achter het schuurtje en daar kun je het niet van winnen. Die is heel slecht gemets, dus knalt alles terug in de meest onbegrijpelijke richtingen. Ja, uh, Breng eens een kan water en wat glazen, liefje. Ja, dankjewel. Nou, zo. Uh, en ik hoorde dat je Adrienne zover hebt gekregen dat ze iets waardeert. Ja. En, maar dat hoorde ik je toch zeggen, schat. Dat waardeer ik. Sorry. Nee, we, we hadden het over William. En oh. dat ik daarover geen ruzie wil. Oh, nou, dat lijkt me een voortreffelijk uitgangspunt. Ja, laten we ons daarop toeleggen. Geen ruzie over William. En hoe gaat het met de wereld? Hm? Hm? Beurstechnisch. Oh, beurstechnisch is de wereld een ramp, Emmertje. Dat moet toch zelfs in Zuid-Amerika zijn doorgedrongen. Maar voilà. ja, in de sloppenwijken van Bogota is niemand met de beurs bezig. Hm? Ik kom hoe langer, hoe vaker mensen tegen die twee of drie dagen niet hebben gegeten. Het basisvoedsel is onbetaalbaar. Ik zou ook wel eens twee of drie dagen niks willen kunnen eten. Ik ben veel te dik. Maar ja, ik moet eten, voor mijn zenuwen. Maar in Zuid-Amerika, daar hebben ze geen zenuwen. Daar hebben ze geen eens telefoon. Nou ja, ik verdien in ieder geval nog geld als water. Oh? Ja, tegenwoordig concentreer ik me op de provincie. Daar zijn de mensen nog stom genoeg. Nee, in de, in de Randstad zijn de mensen te de hand sinds het begin van de crisis. Nee, joh, maar mensen uit Gelderland of Twente, joh, die, oh, Zeeland, Ja, daar hebben ze geld, jongen. En, en? Maar die lui, die zijn te bewerken. Hm? laat ik ze eerst wat verdienen en dan uh, later bel ik ze nog een keer op... en dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, voor wie snel is... heb ik 7000 aandelen in uh, een of ander dingetje. Ja, en dan gooi ik de hoorn neer. <laughs> of ik zet het op een voicemail. Maar dan reageert natuurlijk niemand. Hè? Want dan krijgen ze de tijd niet voor. <laughs> maar dan bel ik ze iemand opnieuw op. Hè? Half uurtje later of zo. En dan, dan wil ik ze wel aan de lijn. Oh, maar ja, maar hij zit op het land, hoor ik dan. Nou, dan roep ik, nou, ga hem dan halen, godverdomme. Moet ik soms twintig minuten aan de telefoon hangen? Hoor ik de koeien brullen op de achtergrond, weet je? Ik, ik ben heel blij dat ik geen boer ben. En, en, en dan komt zo'n chabo zo, zo of zo'n teun hijgend aan het toestel. En dan wil hij me vertellen wat hij aan het doen was. Gehakselde mais inkuilen of zoiets stomzinnigs. Nou. Maar, maar dan onderbreek ik hem meteen, want, want ik wil dat niet horen. En dan zeg ik, Gerbe, hey, Gerbe ik ga je uit mijn aanmap spieren. Weet je dat? Hé, hey, ik heb helemaal geen aanmap, maar dat weet hij niet. Ik zeg... Ik ga je uit mijn aanmap zwieren. Ja, ik heb je een half uur geleden gebeld. Ik zit hier alles voor je tegen te houden. En jij, jij reageert niet. Hè? We zitten in de short selling, Gerbe. Ja, dat komt op minuten aan. En ik zit hier ook nog naar mijn bonus te fluiten. Nee, maar dat doe ik. Omdat ik je graag heb. Maar dit is geen manier van vriendschappen onderhouden. Hè? Dat snap je toch? <lacht> nou, en dan gaat zo'n man voor de bel. <lacht> snap je? <lacht> ja, dat is oprichterij. oplichterij. Nee, nee hoor. Nee, nee, dat is volkomen legaal. Nee, ik word ontzettend op mijn vingers gekeken hoor, door die lui van de beurscommissie. Nee, ah, bovendien in het hele leven bestaat het oplichterij. Hm? Ja, zelfs in de natuur. Hm? Zo'n wandelende tak. Hm? En ik pomp het ook allemaal terug de wereld in, hè? dat weet je. En niet alleen via jou. Nee, ik zie mezelf eerder als een uh, soort ja, Robin Hood... Ik vermaak me gewoon met de hebzucht van anderen. Dat is leuk. Die wandelende tak die doet dat om zich te verdedigen. Maar Emma, doe niet zo ongezellig. Ah. Oh, de zeeduivel dan. Oh, die ken ik niet. Uh, de, de, de, de tijger, ja? He, waar, waarom heeft hij van die strepen, denk je? Waarom is een tijger niet gewoon knaloranje... En, en heeft hij geen zwaailand met een sirene die begint te loeien als hij gaat aanvallen? Waarom probeert hij eruit te zien als een graspol? Boiling Frog, van Peter de Graaf, in de regie van Erik Wien. Voor terugluisteren of meer informatie, kijk op radiotheater.avro.nl.